De twee Nederlanders die in Hongarije zijn opgepakt op verdenking van drugshandel... hebben nog geen verklaringen afgelegd. Dat zei de advocaat van Roef B. in het tv-programma Jinek. Ze zei daar ook dat ze de twee mannen naar Nederland probeert te halen... zodat ze hier in een cel hun proces kunnen afwachten. Atleet Roef B. werd vorige week samen met zijn jeugdvriend Gertjan N. gearresteerd op het Hongaarse popfestival Siget. Ze bleken grote hoeveelheden drugs bij zich te hebben... Volgens de Hongaarse aanklager kunnen de twee daar levenslang voor krijgen... maar de advocaat van Rolf B. noemde die uitspraak, uitspraak voorbarig. In Soedan is het proces tegen oud-president Bashir van start gegaan. Hij zat in een metalen kooi en heeft voor zijn verdediging 94 advocaten ingezet. Bashir wordt alleen vervolgd voor corruptie... Het internationaal strafhof in Den Haag wil Bashir vervolgen voor oorlogsmisdaden in Darfur... maar Soudaan weigert hem uit te leveren. Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar en ouder zegt slaapproblemen te hebben. Dat blijkt uit de gezondheidsenquête uit 2018 van het CBS. Twee jaar geleden melden nog één op de vijf problemen met slapen. Vooral arbeidsongeschikte kampen met slapeloosheid. Bij hen zijn de slaapproblemen drie keer zo hoog vergeleken met werkende. Het weer aan de kust kan een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of twaalf. Overdag zijn er perioden met zon en stapelwolken. In het noorden is nog wel kans op een bui en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij.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 Het is de zomer van ZFM met nu de nacht. Her name is Noël. I have a dream about her. She rings my bell. I'm sorry.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 Delen. en geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij, voor mij.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 Soms krijg ik kippenvel van jou Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde manier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 Medicine. So tell the boss I'm calling in sick. This is too much vitamins My doctor done tell me this. Rum is my me only medicine. So hey, on the road hey, we're drinking whoa. it. Oh, plenty on the road. Where my doctor it's okay. We're drinking, we're drinking. Drink rum in the night time Drink plenty, you'll be quite fine. Uh, tell uh, the boss uh, man, it's my time. We're drinking, we're drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the whole night. Blood is so fed up this. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God no, I'm not missing this because. Oh